Komt er wel of niet een nieuwe tempel in Jeruzalem? Daar ga ik het over hebben met Jan van Banneveld in onze nieuwe aflevering van de serie Eindtijd en Profezie. Jan van Banneveld, komt er wel of niet een nieuwe tempel in Jeruzalem? Ja, ja, klaar. klaar. Nou, dan kunnen we weer afsluiten. Hartelijk dank voor het kijken. Nee. Ja, daar zijn de mensen teleurgesteld. Daar ja. wil ik als toegifte nog wel iets over zeggen. Nou, ga je gang. Uh, ik heb als titel gekozen Tijd voor de Tempel. Ja. Is het nu inderdaad de tijd voor de Tempel? Er zijn natuurlijk een heleboel opvattingen, overal zijn er een heleboel opvattingen nee, voor. Ja, precies, juist over deze De ene die zegt: er uh, komt geen tempel meer, moet je geestelijk zien. Mm -hmm. uh, dat is heel mooi, hè? Ja. Uh, anderen die zeggen: zeker komt er een tempel. Uh, dat waren ook nieuwe christenen uit Papua Nieuw-Guinea. Dat was, meen ik, in 2007. Ja, die hebben we wel eens eerder aangehaald in een okay. van de series. Ja. Nog maar een keer? Of? Je mag het nog een keer zeggen. Oh, ja. ik, vind, ik vond die, het zo mooi we verhaal. We vandaag waarschijnlijk weer nieuwe dat kijkers. Dat waren Papoeas en die lazen in de Bijbel deze tekst, Zachariah 6, vers 15. Die van verre zijn, zullen aan de tempel des Heren komen bouwen, en gij zult weten dat de Heer der Scharen mij tot uw gezondheid is Zachariah. Hmm. Nou, zo lazen ze dat. Oh, die, die. En wij zijn van ver, wij zitten, hebben we gehoord, ver van Jeruzalem. Ja, klopt. Wij moeten mee gaan helpen met bouwen. Ja, ja we kunnen moeilijke stenen daar gaan brengen. Oh, wat hebben we? Ja, wij winnen hier nogal wat goud. Hmm. Dus ze hebben net zo lang gespaard tot ze een kilo goud bij elkaar hadden. En ze hebben een boel geld gespaard. En ze zijn naar Jeruzalem ge getrokken. Uh, waar wordt de tempel gebouwd? vroegen ze. Gebouwd. Uh, tempel gebouwd. Oh, dan gaan we naar het, uh, uh, de, de stichting van, die, die erover gaat. Ja. En zij ze zeiden, ja, wij komen helpen met de tempelbouw. We hebben goud voor jullie. Want er staat in Zachariah zoveel vers zoveel. Ja, dat, die, die man, ik denk dat het rabbijn Richmond is, mm -hmm. zijn naam. Ja. En die was ontzettend bemoedigd. Mm -hmm. Maar ja, we zitten nu in 2007 is het uh, nu tijd om de tempel te bouwen. Wat is er voor, wat is er tegen? Jij zegt 2007. Zeg je? Jij zegt... Nou ja, we zitten nu in uh, 2016, dat is ja. al negen jaar na 2007. Ja. Het begon natuurlijk, het nieuwe vuur voor de tempel, dat begon in uh, 1967. Ja. Her, die uh, Syriërs en de Egyptenaren en de Jordaniërs waren oorlog begonnen. Israël die won, ja. en de paratroepen die trokken Jeruzalem binnen, hè, door, de, door de Stephanuspoort. En ze veroverden het Tempelplein weer. En ze stonden beneden bij de muur. Hm. Daarbij was eh, Rabbijn, ra eh, die ook eh, generaal was, Shlomo Goren. En die juichte over ze: de Tempelmuur en het Tempelplein is in ons bezit. En hij fluisterde zachtjes erbij: we gaan de nieuwe tempel bouwen. Hmm. Ze zetten, uh, lieten al een vlag wapperen van uh, de rotskoepel. De Jordaanse vlag ging eraf. En de Israëlische vlag wapperde daar op de rotskoepel. Ze waren met druk bezig. Op het dus, islamitische bolwerk. Wat moeten we nou doen met die islamitische bolwerken? <laughs> ja. nee, met de rotskoepel. Och, uh, Rabijn Goren wist het wel opblazen, dat zootje. Maar. Toen kwamen ze bij de toenmalige minister van uh, oorlog, van de Defensie, Moshe de was dat, ja. En die zegt, niks ervan, we gaan de islam niet verder beledigen. Wij uh, tonen onze goedwil om in vrede te willen samenleven met de islam. Kun jij wel willen, maar dat wil zij niet. Dat bleek toen al. Ja, maar toen is uh, het idee van rabbijn Goren... Is uh, in de prullenbak gegaan, de prullenbak van de geschiedenis, en in, uh, dit seme, in deze uitzending. En uh, het is niet doorgegaan. Is dat, was dat niet een cruciale fout van uh, Mosjediaan? Uh, dat was het ook, maar Jaan uh, was zoals velen in die tijd een seculiere jood. Ja. Die had heel weinig met uh, de eschatologie en dergelijke. Hmm. Had alleen maar wat met het overleven van Israël. Nou ja, het is natuurlijk bijbels genoeg om de Heer hen te laten zegenen. Maar, maar dat besluit wat hij toen heeft genomen, was ook in 67, geloof ik, denk ik, of niet? Wat Moshe de Jan toen nam, was dat ook in 1967? Ja, ja. ja. Meteen uh, al. Ja, dat bedoel ik. De Jordaanse... Uh, daar, daar heeft Israël tot op de dag van vandaag nog last van. Ja, nog erger waren de beslissingen... In, uh, in, ik meen, in zoveel negentig, bij de Oslo-akkoorden. Ja. Toen hebben ze de, de Palestijnen binnengehaald. Mm -hmm. is in in, in onder... Oost-Jeruzalem bedoel je? Zeg je? In Oost-Jeruzalem. In Oost-Jeruzalem en in de Westbank en, en overal. Ja. Nou ja, dat, het beheer over het Tempelplein kwam aan de Waqf. Dat eerst was een moslim, jordaans-moslims beheersraad mm -hmm. over het Tempelplein. En wat is het resultaat? Toen wij het Tempelplein op mochten, zei de gids tegen me, nee Jan, je Bijbel mag niet mee. Er wordt geen Bijbel meegenomen. Nee. Ik mag het wel, dus uh, ik neem het wel voor je mee. De gids was erg vriendelijk. Maar uh, pas erop, er wordt niet gebeden, want je wordt eraf gegooid. Ja. Niet bidden, geen psalmen zeggen, niets, niets. Alleen rustig doorlopen. Ja, ik heb daar wel gebeden. Ja, ik, ik, ja, maar heel zachtjes natuurlijk, hè? Nee, ik, ik, heb, ik heb heel veel rondjes gelopen met mijn telefoon uit het oor en net alsof ik aan het bellen was. En ik belde naar de ja, hemel. Ja, was aan het bellen, natuurlijk. Ik was bellen aan de, naar de hemel. Nou ja, nou ja goed, ik dus, heb daar heel zachtjes gebeden. Dus dat natuurlijk. kan wel. Als je gewoon slim bent, kun je daar gewoon bidden. Ja, natuurlijk. Maar het is nog niet erg. Kijk, nu krijgen ze stenen terug. Ja. En dat heb je dan als je het toegeeft. Ja. Het is zo naar dat je dan... Ja, ...en allemaal ellende over je heen krijgt. Nee, met die Osla-akkoorden ook. Nou, geen bidders geen Bijbel op de Tempelberg. Uh, wanneer, is het, wanneer is dat zo heilig geworden voor de islam? Het is de mane, derde, de ja, derde mane, heilige plaats. Ja, ja. In 638 werd Jeruzalem veroverd, toen Galief Omar. In 691, dat is al zo'n 60 jaar na de dood van Mohammed... Uh, werd die rotskoepel, dat ding met die gouden dag, werd, uh, daar gebouwd. Niet als een moskee, het is nooit een moskee geweest, maar als een, een, een fundament. Een, een, een, een, ja, laat ik zeggen, een, een monument, geen moskee. Ik, ik, monument voor, een monument voor het Een monument voor, voor de de de islam. islam, ja. ja, ja, ja. En daar staat ook allemaal van: Jezus heeft geen zoon, allemaal Koran, te, koran teksten erin. Ja. Maar. Uh, dat is gebouwd door een kalif, ik, ik heb zijn naam hier, Al-Malik. En waarschijnlijk om politieke redenen. Ja. Want hij wilde Jeruzalem tot centrum van, uh, van de islam maken in plaats van Mekka. Ja, ja, het, het kalifaat van Mekka, <coughs> waar hij naar ja. zich toe trekken naar Jeruzalem. Ja, ja, jij zegt, Jezus heeft geen zoon, maar het is God heeft geen zoon natuurlijk. Dat ja, ja, ik bedoel? heb even En dat verstoel. staat natuurlijk op uh, elke moskee. Dat is het kardinale verschil. Tussen het christelijk geloof, wij geloven in de zoon van God. Ja. En de islam, waar in de Koran, ik heb het dus nagegaan, staat vele malen, staat, zij die zeggen God heeft een zoon, nou, die, die hebben het helemaal mis, die zullen ja. de, de meest zware oordelen ondergaan. Maar de Joden zullen ook niet zo gauw met ons eens zijn dat God een zoon heeft. Ja, maar goed, maar dat kun je uit het Oude Testament echt wel voor Israël bewijzen. Ja? Dat is, maar daar hebben we het nu niet over, dat is, dat is een volgende uitzending. Ja, daar gaan we een nieuwe serie over maken. Ja, maar zo, zo is men al jaren over die tempel bezig. Ze Zit. hebben daar alle onderdelen voor de offerdienst uh, al ge, uh, gemaakt. Ja, maar de tempel is natuurlijk door de eeuw heen zeg maar, onderwerp van discussie geweest. Uh, um, er zijn natuurlijk de nodige uh, mensen mee bezig geweest. Hagi. Ja, maar weet ik, maar nu is het wel heel erg uh, actueel. Ja. Uh, Zij, het Sanhedrin, want in Israël is alweer een paar jaar geleden een Sanhedrin opgericht, ja. hoewel ze niet zoveel invloed hebben. Maar die zijn wel in discussie met een uh, islamitische uh, moslimtopgeleerde mm -hmm. in Turkije. Hij heet Atnar Oktar, die zeer veel boeken geschreven heeft. Zijn ze in gesprek over de herbouw van de tempel? En deze Met een geleerde... moslim. He? Met een moslim. Ja, en deze geleerde, daar heb ik een artikel over gelezen, blijkt dat hij zeer in fever, zeer voor is het bouwen van een tempel daar. Ja. Laat ons, zegt hij, een huis van gebed oprichten om hem samen te dienen en te aanbidden. Nou ja, en dan, dan krijg je weer hetzelfde waar we de vorige uitzending het over hadden: He? dat samensmelten van die godsdiensten. Ja, de wereldreligie. Ja, een wereldreligie. Ja. En daar, kijk, er zijn twee groepen die daar krachtig mee bezig zijn. Dat is de islam, hè, die wil altijd de wereldwijd kalifaat, Dat is, daarom hebben we natuurlijk die migranten allemaal over ons. Dat is de voorhoede voor uh, de jihad, voor de wereldreligie, uh, de wereldheerschappij van de islam. Mm -hmm. En de nieuwe wereldreligie, die uitgaat van. Uh, de nieuwe wereldorde. Van de nieuwe wereldorde van de Verenigde Naties. Ja. En waar de paus nu zijn uiterste best doet om daar ook uh, zijn melodietje bij te zingen. Ja, dan krijg je dus de, de, wat uitloopt op het beest uit de zee en het beest uit de aarde. Ja, tuurlijk. Dus, dus de macht, de politieke macht hebben en de geestelijke macht ja, hebben. Dat, dat, uh, dat komt wel een keer in een volgende uitzending, ja. Ja. als dat nog dichterbij is. Nou, daar zijn ze druk mee bezig. Uh, hoe, hoe staat het dus nu? Uh, uit de orthodoxie, de Joodse orthodoxie, heeft men er ook heel veel uh, problemen mee. Daar zeggen ze, de profeet uh, uh, Malachi, de laatste profeet, die zegt heel duidelijk dat de tempel door de messias zelf gebouwd zal worden. En welke tekst haal ze daarvoor aan? Het is misschien wel leuk om dat te citeren. Die halen aan, Malachi 3, vers 1. Zie, ik zend mijn bode voor mijn aangezicht, die de weg bereiden zal. Plotseling zal tot zijn tempel komen, de Heer die gij zoekt, namelijk de engel des verbonds die gij begeert. Zie, hij komt, zegt de Heer der Eerscharen. Hier zie je. Maar hoe lezen de Joden dat? Zo kun je het ook vertalen, dat Hebraïs. ...plotseling zal met zijn tempel komen, de heren die gij zoekt, de Messias dus. Ja, ja, ja, Dus zij geloven, dat is zondig, we lopen uit, we lopen vooruit op de, de plannen van God. Ja. En dat heb je met die ultra-orthodoxie vaak. Ja, dat doen ze ook met de Alia, en dat doen ze ook met het veroveren van land. Wij moeten dat aan de heren overlaten. Ja. En die, zij vergeten dat de heren altijd mensen gebruikt als zijn werktuigen. Ja, nou ja, goed... Um... Aan de tempel van Salomo moest gebouwd worden. Ja, precies. De, de tabernakel moest gebouwd worden door de Israëlieten. Ja. Wel, volgens het model dat God aan uh, Mozes getoond had. Ja. En volgens het model... Wie had het model van uh, de tempel van Salomo? Dat is door de heren aan David gegeven. En, okay. en David die heeft het aan zijn zoon Salomo ja, doen, omdat ja. David hem niet mocht bouwen. Ja, omdat hij ja, ja, daar niet mocht bouwen. Ja. Heel interessant allemaal. Ja. Nou, daar is dat druk mee bezig. En dan gaan we eens even kijken wat de, de Bijbel daar zegt. Eerst nog één ding over die, die, die, die, die, die, die samenwerking met andere religies. Ja. Dat lezen we in openbaring 11. Dan krijgt, de prof, eh, krijgt Johannes, eh, die ziet dat een engel een riet gaf en die moest uh, een staf gelijk en, stool, en die moest zeggen... sta op, meet de tempel van God en het altaar en hen die daar aanbidden. bidden. Nou, de tempel is er dus in de eindtijd ja. en die moet gemeten worden. Maar laat de voorhof, die buiten de tempel is, erbuiten en meet die niet, want hij is aan de heidenen gegeven... En zij zullen de heilige stad vertreden, 42 maanden lang. Weer 3,5 jaar. Nou, dus op een gegeven moment... komen dus die heidenen die Jeruzalem zullen bezetten. Mm -hmm. Er zal niks verder gebeuren, denk ik. Alleen, in die stad, die bij die tempel... zullen dus de voorhof voor de heidenen zijn. En de rest denk ik dat de joden mogen houden. En ik denk dat vanuit die rest die beroemde twee getuigen daar zullen prediken. Want ja. nou, het staat in hetzelfde hoofdstuk. Uh, en, en ik zal vers 3 mijn twee getuigen opdracht geven om met een zak bekleed te profiteren 1260 dagen lang. Dat is precies 3,5 jaar als je het jaar op 360 dagen neemt. Ja. Dit zijn de twee olijfbomen enzovoorts en zij zullen vijanden verslinden en vuur komt uit hun mond enzovoorts en die zullen uh, hebben kracht, net als Elia, de hemel te sluiten, geen regen valt, te, en plagen enzovoort. Het, het, het is een plaag voor de wereld. Die, uh, dat is zeg maar de, de kracht van Elia en van Mozes. Dat zou het kunnen zijn, ja. ja, ja. Dus jij weet al precies wie het zijn, zullen het? <laughs> Anderen die uh, denken aan Henoch. Ja. En aan Elia. Waarom aan nog en Elia? Nou ja, goed, als je de, uh, hoe heet het, de kracht hebt om of te zeggen, de macht over de wateren uh, en ook een dier bloed te veranderen, ja, dat, dat zou je toch zeggen, dat deed Mozes ook. Mozes is het gewend, zou je zeggen. Ja, die, zou, <laughs> ja, die, die, weet, die weet hoe het moet. Nou, in, in elk geval, er gaat heel wat gebeuren daar op het Tempelplein. En uh, dat is wel erg spannend allemaal. Ja, en, 12, maar dat is best een lange tijd dat ze daar gedoogd worden dan. Ja, ze worden gedood, ja. Gedoogd. Uh, nou, gedoogd. Dus ja, dat is mooi. Ik denk dat. De, jo, Rozenberg heeft er een SF'je over geschreven. Ja. Een soort, uh, nee, laat uh, ik zeggen, eschatologie fiction. Mm -hmm. En die zegt, die nee, mensen durven het niet, alle kogels zullen worden afgestoten door ze. Ze zijn zulke wonderlijke mannen. Ja. En, en ze zijn bang voor ze. Mm. En net als Elia, die zat daar ook op die berg. Ja. En toen kwam die, die, die, die adjudant, of sergeant, weet ik wel. Kom af, man gods. En uh, de koning wil je spreken. Als ik een man gods ben, komt er vuur uit. En hup, die hele, die hele compagnie die uh, werd averteerd. Nou, en dat gaat dan hier natuurlijk ook allemaal gebeuren. Ja, ja. ja. ja, ja, ja goed. Ik ben blij dat we televisie hebben. Ja, we kunnen de camera's erop zetten. Ja, zet jij ze erop, want de anderen die zullen het natuurlijk allemaal weglaten. Ja. Nee, uh, nee dat, uh, ik, maar er zijn naast ons nog wel een paar andere christenen in, uh, in nou, ik Nou, en... ik denk dat uh, SBS 6 er dichterbij zal staan dan uh, sommige christelijke zenders. Zou het? Ja, ik denk dat die nog steeds zullen zeggen: het gaat tegen onze theologie in. <laughs> en dat kan niet waar zijn. Yeah. Nou, ik vind dat heel verdrietig hoor. Yeah. Yeah. Nou ja, um, wat gaat er verder gebeuren? Uh, ja, dan, dan moeten ze wel hun programma Hart van Holland veranderen in Hart voor Jeruzalem. Ja, ja je moet een, uh, wat mij betreft zul je toch uh, uh, een mooie televisie-uitzending van moeten maken. Ja, dat nee, gaan we doen. doen. Oké, okay. uh, we gaan kijken naar de nieuwe tempel. Ja. En dan zoeken we wat bij de profeten, wat bij Paulus. Mm -hmm. We beginnen bij de profeet Haggai. Ja, prachtig. Jullie ja. weten, de profeet Haggai en de profeet Zacharia, dat zijn samen met Malachi, de drie naballingschap-profeten. Ja. Die profeteerden na de Babylonische ballingschap. En met name Haggai en Zachariah moedigden Ezra en Nehemia aan om de tempel te herbouwen. Ja. En dan gaat Haggai zegt dit. Uh, twee, hoofdstuk 2, vers 7 begin ik. Want zo zegt de Heerde der Heerscharen. Eén ogenblik nog, een korte wijle... Dan zal ik de hemel, de aarde en de zee en het droge doen beven. Dat is dus een eindtijdverschijnsel. Ja. Dat het kort, kort duurt. Daar hebben we de vorige, een vorige uitzending wel eens over gehad. In die profetieën. Ik zal alle volken doen beven. En de kostbaarheden van alle volken zullen komen. Ja. Ja, die gaan die Papua's achterna. Zullen Cies. komen. Ja. En ik zal dit huis met heerlijkheid vullen. Zegt de Heer der Heerscharen. En dan gaat hij verder met vers 10. De toekomstige heerlijkheid van dit huis zal groter zijn dan de vorige. Zegt de Heer der Heerscharen. En op deze plaats zal ik heil geven. luidt het woord van de Heer. Dus met andere woorden. Dit moet nog gebeuren. Ja. Want dat is nooit gebeurd bij de tempel die, waar Ezra en Nehemia mee begonnen zijn. En ja. die Herodes verfraaid heeft. De, de vervrijingen van Herodes, die halen niet bij de heerlijkheid des Heer die over de tabernakel kwam en die over de tempel kwam uh, van Mozes, van Salomo bedoel ik, ja. Ja, als je het zegt over die toekomstige heerlijkheid uh, ja. van de tempel... dan moet je denken aan die teksten in Ezra 3... waar al die priesters en de levieten en de familiehoofden de ouderen van het eerste huis hadden gezien. Ze weenden luid. Ja, maar niet... Zoals het bij, uh, bij de tabernakel was, en Mozes kon, die, kon de tabernakel niet eens inkomen. Nee. Ja, het is nooit bij de Mozes die, die bij wijze van spreken bij, bij de Heere God kind aan huis was. En de tempel van Salomo, de priesters konden niet blijven staan van de heerlijkheid, een ja. wolk daalde neer. Ja, ja, Hij ja zei, het was daar een mengeling van mensen die huilden en mensen die vreugde betoonden. Ja, dat weet ik, ja. Dat, ja. De mensen die huilden die de heerlijkheid van de tempel van Salomon gezien ja, precies. hadden. Ja. Maar dit komt in die toekomstige tempel, eh, zal dat gebeuren? Nou, dan gaan we kijken naar de tempel van Ezekiel. Want Ezekiel besteedt vier hoofdstukken aan de nieuwe tempel. Ja. En dat, dat is wel wat. Ja, dat moet je geestelijk zien. Oké, okay, je kunt alles vergeestelijken. Ja, ja, ja. Maar. Eh, ik geloof daar niet in, dat altijd vergeestelijke. Nou, en, dan gaat die nieuwe tempel tot in details, de, de afmetingen. Alles wordt bepaald voor die nieuwe tempel. Maar de heerlijkheid des Heren was er niet. Wat is er toen met die heerlijkheid des Heren gebeurd? Dat lezen we in Ezekiel 11, vers 23. Ezekiel 11, vers 23. En dat is een heel tragisch vers. Ezekiel 11, vers 23. Toen verhieven de gerubs, gerubs zijn topengelen uit de hemel, die de troon van God dragen. Mm -hmm. En die hadden hun troon van God. En die verhieven hun, gingen weg. Ja. Hun vleugels met al die raderen, dat is dat visioen van Ezekiel, met die raderen, met die ogen. En die van binnen en van buiten dragen En daarboven was de heerlijkheid van de Heeren. Ja. En terwijl de heerlijkheid van de God van Israël boven hen was, staat hier ook. Mm -hmm. De heerlijkheid des Heren steeg op uit het midden van de stad en plaatste zich op de berg die ten oosten van de stad lag. ligt. Niet. Dus met andere woorden, de heerlijkheid van de Heren is toen niet, uit Jeruzalem weggegaan. Niet in de tempel gekomen. Ja, toen uh, de tempel nog net niet verwoest was. Ja. En daarom zijn veel Joden die bidden op de Olijfberg. Oh ja. De berg die ten oosten van de stad is. Ja. En zie, Hier is de heerlijkheid des heren nog. Want Er staat nergens in de Bijbel dat hij daar weggegaan is. <laughs> ja, dat is allemaal logica. Ja, ja. En als je dat met je hele hart doet, dan, dan proef je ook iets wat van de heerlijkheid des heren. Ja. Maar dan gaan we verder kijken... Hoe die heerlijkheid des nou, Heeren terugkomt. Het graf van Achij is ook op de Lijfberg. Het graf van Achie is ook op de Lijfberg. Oh ja, ja, ja, ja. Oh dat, dat wist ik niet. Ja. Uh, Ezekiel 43. Dan gaat de Heren terugkomen in deze tempel. Het is zo ontzettend ontroerend. Lees maar mee. Toen leidde hij, dat is de engel die Ezekiel begeleide, naar de poort, de poort die gericht was naar het oosten. Dat is die dichte poort, de gouden poort, gouden poort. die daar in het oosten zit. Ja. En eh, zie, vers 2, de heerlijkheid van de God van Israël kwam uit oostelijke richting. Ja, zou altijd ook zeggen. Zie je wel, dan komt hij dan, dan aan. Ja. Ja. En er was het geluid als een geluid van vele wateren. En dan komt het. En de aarde straalde vanwege zijn heerlijkheid. Hmm. ...heeft twee betekenissen. Uh, het eerste is, je kunt lezen, het land, Ha'erets mm -hmm. straalde. De heerlijkheid van de Heer was zo groot dat hij uitging over het hele land. Ja. En dat komt dan in de Nieuwe Tempel van Ezekiel. Ik denk dat de Heer Jezus daar met grote heerlijkheid binnentreedt... ...en van daaruit zijn Koninkrijk uitoefent. Mm -hmm. Het mooie is dat. En de ja. aarde straalde. En wie zal er nog meer stralen? Mm -hmm. en, en misschien nog wel meer. Ja. Hij stralen, als je dat, ja. dat nog mag zien. Precies. Ja. En dat kunnen we ja. ze ook zien natuurlijk als we bij hem in de hemel komen. Ja. Proef Maar die heerlijkheid is Heer, die komt. En dat is hier prachtig. Baljachi hebben we gehad. De Heer zal dus tot zijn tempel komen, zegt hij. Ja, uh, en zegt Baljachi. En dan krijgen we daar ook heerlijkheid. Nu komen er nog wat negatieve dingen. We hebben niet heel veel tijd meer. Zeg dus, je? Dus, nou, dan we doen we het terug. heel veel tijd meer. In Daniel 9, Daniel 11 en Daniel 12 uh -huh. profiteert Daniel dat de gruwel der verwoesting... Precies. En niemand weet nog wat het is, we hebben er veel discussie over. Ik persoonlijk denk dat het een soort afgodsbeeld is, uh -huh. die dan in de tempel komt. Dat is ook gebeurd in de tijd van Antiochus Epiphanus, op 650 uh -huh. voor Christus... Dat was uh, een verre opvolger van Alexander de Grote, een, een krachtige Syrische vorst. En die wilde het hele rijk, wilde die voor Griekse, Griekse geloof laten aanhangen. Met de Griekse afgoden en dergelijke. En wilde dat ook in Israël doen. En die heeft daar, om 650 voor Christus, zei ik, uh, een, uh, een afgodsbeeld in de tempel gedaan. Die heeft geprobeerd het hele Joodse geloof te vernietigen. Mm -hmm. En toen zijn uh, in Modain, ja. dat plaatsje, ja, ja. daar zijn de, de Maljach, uh, uh, hoe heet die ook alweer, uh, de Maccabeërs, noemen ze, ze ik het zo zomaar noemen, zijn toen in opstand gekomen tegen de Syriërs. en hebben de Syriërs verjaagd en hebben de tempeldienst hersteld. En dat is een hele mooie tijd. Maar er zal een nieuwe tempel komen, want de Heer Jezus die haalt die gruwel der verwoesting ook aan in zijn tijdreden. In ja, Matthäus 24, vers ja. 15, daar spreekt hij heel duidelijk over, eh, als jij dan de gruwel der verwoesting, waar de profeet Daniel over spreekt, ja, ja. let dan goed op, want dan gaan er erge dingen gebeuren. Ja, dus dat zou Wanneer pleiten, dan, pleiten dat die tempel er inderdaad dan ook moet zijn. Ja. ja. Wanneer jij dan de gruwel der ver, ver, verwoesting... Waarvan de profeet Daniel gesproken is. op de heilige plaats ziet staan. Ja. Dus dat zal overal zichtbaar zijn. Ja. Dan wordt er gewaarschuwd. En de Heer Jezus. verbindt dan de eschatologie van Daniel. het Oude Testament. Ja. de beelden, de gruwelijke beesten. en alles wat Daniel. De, ja. de heen- en weer trekkende. Uh, uh, de heen- en weer trekkende legers. in de tijd van de Antichrist. Mm -hmm. vertrekt hij naar het Nieuwe Testament. Ja. En, en dat wordt dan door Paulus weer opgepakt ja. in de brief. Het is anders op Bijbel, zeg ik weet niet wat. Ja, precies. En in de openbaring ja. ook. De, de Thessalonicense, waren verstandige mensen in die kerk. Uh -huh. En die hielden zich druk bezig met de eindtijd. Ja. En die hadden een paar vragen liggen, moeilijke vragen voor Paulus. Want uh, die uh, dachten dat de eindtijd al aangebroken was. Dat de dag des Heer al aangebroken was, zegt Paulus. Nee, zegt Paulus. Want eerst moeten er nog een aantal dingen gebeuren, dat willen we heel kort, als het kan, wil ik dat er even aanhalen. Twee Thessalonicenzen. Ja, daar moeten we dan Hij bijna zegt, mee afsluiten. Ja, twee Thessalonicenzen 2. Hij zegt, denk erom, voordat de dag des Heren aanbreekt, dat is die verschrikkelijke dag waar we het zo vaak over hebben gehad, die ja. oordelen, ja. moet eerst de afval komen. Dat zien we in Europa natuurlijk. Er is dat niks het? meer van over wat er te doen. En de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfste, de tegenstander... Dat is allemaal namen voor de duivel, voor Satan zelf. Ja. Die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet. Zodat hij zich in de tempel van God zet. Om zich te laten zien dat hij een godheid is. Ja. Dus dan zie je, ziet, hij, uh, hij, dat is ook de gruwel der verwoesting. Hij zet een, misschien een beeld van zichzelf neer, op hij gaat er zelf heen. Nou, en... Wat hem weerhoudt, nou, daar hebben we geen tijd meer voor, denk ik, of nee, toch wel? Nee. nee? Nou, er is iets wat hem weerhoudt. Ik geloof dat hij is de mens der wetteloosheid, ja. dat de wettigheid hem weerhoudt. Er is nu nog een zekere Wet. Eh, rechts, recht eh, te halen ja. in deze wereld. Ja, dat, en dan, het en dan, was dat gaat ook. helemaal verdwenen, ja. verdwenen, dat was in die tijd het Romeinse Rijk. Ja. Ja. En dan gaat de Heer Jezus zelf komen en die zal hem doden door de adem van zijn mond. En hem machteloos maken door de verschijning als hij komt. Als de Heer komt, ook in jouw leven, dan is de Satan machteloos. Dan is Jezus Heer in je leven. Als de Heer komt in het geval van nood, van ziekte, van ja. pijn. Als de Heer komt, alles draait om het komen van de Heer Jezus. En dan zeggen wij, Heer, kom haastig. Amen. Dankjewel Jan. Dat is een uh, mooi onderwerp die tempel, daar uh, wordt ook heel veel verschillende over gedacht. Maar het is goed om zo al die stappen die in de Bijbel staan uh, te belichten. En ja, u thuis, de tempel, uh, ons lichaam is ook een tempel van de Heilige Geest. En uh, net zoals de tempel in uh, Israël maar zo vervuild kan raken, kan dat ook bij ons gebeuren. En het is onze plicht om onze tempel ook rein en heilig te houden. En uh, dat is ook wat Jezus ons als een opdracht meegeeft. Dat we rein en heilig leven ja. voor het aangezicht van God. Dus maak daar werk van. En dat zeg ik ook tegen mezelf. En Jan zal het ongetwijfeld ook tegen zichzelf zeggen. Mogen we u hartelijk danken voor het kijken naar deze aflevering. En graag tot de volgende. Evraim is enorm gemengd onder de volgen. Ja. Dat staat in Esther 8 vers 18 ook. Nadat dus Mordegai die Haarman zijn hoofd afgehakt had oh ja, ja, ja. of opgehangen, niet, uh, staat en vele uit de volken uh, bekeerden zich uh, tot, uh, tot Israël bij de Joden.